Privédetective. Hey. Waarom zou Ellen dat nummer genoteerd hebben? Dat probeer ik morgen te weten te komen. Laat mij dat nu doen, Ed. En wat zeg je dan? Nou, dat, dat schiet me ondertussen wel te binnen. Hier heb je de sleutel voor de vliering. Okay. Je hoeft echt niet bang te zijn dat er iemand naar boven komt. Ik heb alles voor je klaargezet. Er staat een veldbed opgemaakt en wel. Doe alleen het licht in het trappenhuis niet aan. Het is hier vlak boven, dus als je wat nodig hebt, dan hoef je alleen maar even op de vloer te kloppen. Het kan niet mis, er is maar één deur. Hm. Wel te rusten. Waarom deed je dat nou? Dat ik je een zoen gaf? alleen maar omdat je dankbaar bent. Je bent gewoon enorm. Slaap ze. Mrs. Ramsey, wat kan ik voor u doen? Ik heb geen idee, u weet wat er gebeurd is. Mijn man... Ik ben op de hoogte. Mijn condolences, Mrs. Ramsey. Zoals u weet, heb ik hem gekend. Ja, en daarom zit ik eigenlijk hier. Het gaat namelijk om die kwestie waarvoor mijn man uw hulp heeft ingeroepen. Oh, die kwestie is inmiddels opgelost. Meneer Harris, mijn man heeft me pas kort voor hij stierf. Wel iets het een en ander over deze affaire verteld, weet u. Maar ik geloof dat ik er recht op heb om alles te weten. Dat kunt u toch wel begrijpen? Dat begrijp ik heel goed. Waarom heeft mijn man u in de arm genomen? In de loop van 1959... werd er tegen uw man een anonieme aanklacht ingediend. Hij zou waardepapieren van verschillende cliënten... laten we maar zeggen... verduisterd hebben. Dat heeft hij me gezegd, ja. Nu, het zat zo... Uw man had de betreffende waardepapieren niet verduisterd. Hij had ze alleen niet aan de man kunnen brengen... met de winst die die cliënten hadden verwacht. Zoiets komt op de beurs geregeld voor en Daar kun je een effectenhandelaar dus geen verwijt van maken. In ieder geval stopte de politie met het onderzoek... en uw man heeft de zaak toen ook als afgedaan beschouwd. Tot hij ongeveer een jaar geleden er toch weer mee te maken kreeg. Hoezo? Ja, dat heeft hij me jammer genoeg niet verteld... Hij heeft me in de tijd alleen opgedragen om na te gaan... wie in dat tijd die anonieme aanklager was geweest. Een ogenblik, dan haal ik het betreffende dossier er even bij. Ja, ja hier heb ik het. Ja, zo zat. dat. Het er ging om waardepapieren van in totaal zeven personen. Uw man had zonder zijn beheer. Het was voor mij niet zo lastig om van vier van deze mensen aan te tonen... dat ze boven iedere verdenking stonden... Ten slotte bleven er drie over. Drie mogelijke verdachten. Paul Harrison, Mrs. Violet Granger en Robert Callaghan. Bob Callaghan? Bob? Uw man vertelde me dat Mr. Callaghan tot zijn kennissenkring hoorde. Maar ik kwam tot de bevinding dat hij geen enkel belang had bij een anonieme aanklacht, want zijn effecten konden heel voordelig van de hand worden gedaan. Daartegenover hadden Mrs. Violet Granger en Paul Harrison Belangrijke verliezen geleden. Mrs. Granger was niet al te best te spreken over uw man. Toen ik haar een bezoek bracht en de naam Ramsey noemde... scheelde het niet veel of ze gooide me de straat op. Maar zij ontkende ten stellig... zodat ze ook maar iets tegen uw man had ondernomen. En wat Mr. Harrison betreft... die was ondertussen naar Canada vertrokken. Het duurde een hele tijd eer een collega van me in Toronto... hem had opgespoord... Mr. Harrison verklaarde dat hij weliswaar verlies had geleden... maar dat hij zelf opdracht tot deze speculaties had gegeven. Hij zei er bovendien bij dat hij van het verlies eigenlijk nauwelijks iets had gemerkt. Zo ver was ik met mijn onderzoek toen uw man mij... twee maanden geleden tot mijn grote verrassing vroeg... de zaak verder te laten rusten. Dat is alles wat ik u vertellen kan, Mrs. Ramsey. Dank u wel, Mr. Harrison. Zou het mogelijk zijn dat ik een kopie van uw stukken kreeg? Oh, goed, mevrouw. En die stuur ik u dan per express. Het zou heel erg vriendelijk van u zijn. Tot ziens, Mr. Harris. Tot ziens, Mrs. Ramsey. Het is wel vreemd dat Alan plotseling alle nasporingen stop liet zetten... zonder te wachten op de uitslag. Waarom? Mr. Harris had geen idee. En dan juist op dat ogenblik. Hoe bedoel je Minister Harris, vertelde je toch dat Ellen die opdracht twee maanden geleden introk? Ja, dat zei het. Nou, dat moet dus midden augustus zijn geweest. Als het nu waar zou zijn dat Ellen die brief op mijn machine getikt heeft... toen hij op de verjaardag van Margot bij ons was... Ja, dat klopt dan ongeveer, dat was de 18e. Zie je? Daaruit zou dan kunnen volgen dat Ellen het onderzoek liet...